Hallo? De boekhouwer zegt dat hij ieder ogenblik hier kan zijn. Wat zegt? U? Een luik. Gemerkt 47. Ja? En? Ik versta u niet. God. Wat is er? Wat is er? Ik durf niet meer te luisteren. Oh. Oh. Is het een waterschout? Barend is aangespoeld. Wat nou is het gedaan? Barend? Is barend? Telegram. Nieuwe diep. Een luik aangespoeld. Een luik. Wat gebeurt hier? Vanuit. Bericht van de oproep van zegen. Bericht? De waterschout is aan de telefoon. De waterschout? Wat doe jij hier, Zuid? Ruk in. Ja, hallo. De water Die spreekt met bos, kom met binnen. Een telegram uit nieuwe riep. Beneurde de hart. Ja, ik verzag je moet het hoofd met de Leuk, zegt u. 47. Tja. Ja, is bloed. Lijk. In staat van ontbinding? Van Barend. Herkend door wie? De verwachting is met haar vrij en nieuwe diep binnengelopen. En daar heeft Schiphol Maatzuiker hem herkend. Uh, ja? oorringen? Ja, ja. Zilver oerringen, ja, ja. Ja, dat doet er helemaal niet toe. Uh. Het is dus niet nodig dat er hier vandaag mensen verzonden worden voor de identificatie? Nee. Tja. Ja, dat wordt er misschien onze plaats wordt wel geteisterd, ja. Ja, ik twijfel dan niet meer, maar eh, ja. Zolang je nog geen tijding hebt gekregen. Hè. Ja, ja, ik dank u. Ja, tegen gods wil staan we machteloos, hè. Ja, ja, het is en blijft een broerde geschiedenis. Hm. Het officiële rapport dat wil ik zo gauw mogelijk ontvangen, hè. Ja, ik zal de eens waarschuwen. Ja, goed. Daar ben ik gewoon kapot van. Barend, de zoon van Kniertje, aangespoeld. Dat is een wonder. Ik dacht dat we nooit meer iets van het schip zouden horen. Toen met de klimmen. Clementine... Ja, ja, het is goed. Doe maar één plezier, commandine, ga naar binnen naar je moeder. Stom van je ondadelijk, wat zij bij je is, over te kletsen wat je gehoord hebt. Nou duurt het geen vijf minuten, of het halve dorp is hier. Ik hem nog niet. Ga naar binnen. Jij stelt je aan al alsof je lief niet aan boord was. Waarom hebt u niet geluisterd? Geluisterd? Toen Simon de scheepmaker. werd... Die gent was de... dronken. Dat was hij niet. Dat, dat was hij wel. En dan was hij niet geweest. Met welk recht steek jij je neus in zaken waar je ribben over hebt? Lieve God, nou heb ik ook schuld. Schuld? Zijn er al mannetjes die je leestje in je hoofd geslagen? Schuld? Er is hier niemand die schuld heeft. Hij zei dat het schip een drijvende doodkist was. Toen heb ik u horen zeggen dat het in elk geval de laatste teelt zou wezen, waaraan de hoop... Onzin, anders niet. Je praat over dingen waar je geen verstand van hebt. Een drijvende doodkist. Ha, de assurantie laat elk jaar een schip keuren. Denk jij, dat als ik straks de assuradeur opbel en hem zeg... Meneer, je kan veertien duizend gulden neertellen. Dat hij dat doet op losse gronden. Als ik reden was en ik hoorde... Ik bewaren de visserij voor een reder die tekenetjes maakt... en houdt bij mooie versies. Ik sta als een vader aan het hoofd van over de honderd gezinnen. Zaken zijn zaken. Als je gevoel hoort, rij over de kop. Nou, dan gaan we binnen. De burgemeestersvrouw is op bezoek. Hier heb ik de monsterrol, meneer. Ja, wacht even uit op mijn is. Ik zal geen woord meer spreken. Ga nou naar binnen, er is bezoek. Nee, daar ben ik niet voor in de stemming. Nooit, dan blijf je hier. Willem Engst, oud 37 jaar, gehuwd, vier kinderen. Jacob Zwart, oud 35 jaar, gehuwd, drie kinderen. Gerrit Plas, oud 25 jaar, gehuwd, één kind. Geert Vermeer, ongehuwd, oud 26 jaar. Nelis Boom, oud 35 jaar, gehuwd. Zeven kinderen. Klaas Steen, oud 24 jaar, gehuwd. Salomon Bergen, oud 25 jaar, gehuwd. Eén kind. Maarten Stad, oud 45 jaar, gehuwd. Mees, oud 19 jaar. Jacob Boom, oud 20 jaar. Barend Vermeer, oud 19 jaar. En Pietje Stappers, oud 12 jaar. Zeven gezinnen. Zestien kinderen. Is er tijding? Tijding van mijn zoon piet. Oh, God, maak me niet ongelukkig, meneer. Het spijt me, mevrouw Zappers. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat ligt je. Het is niet mogelijk. De burgemeester uit Nieuwe Diep heeft de waterschout getelegrafeerd. Barend Vermeer is aangespoeld. Jullie weten wat dat zeggen wil. En een luik van de 47 ook nog missen. Dat schaadt van twaalf jaar. Het was de eerste reis. Hij stond zo dapper te wagen. Het is erg treus. Het is een bezoeking. Maar zo'n storm is er in geen jaren geweest. Denk ook eens aan Schipper Heinst. Denk aan Jacob en Gerrit. En al geeft het je geen troost, de gage van je zoontje Piet zal ik uitbetalen. Als je wil vandaag nog. Gaan jullie naar huis en schik je in het onvermijdelijke. Ik wil niet naar huis. Ik wil dood. Ik wil met mees zijn. Hou me niet. Wil ik met je mee gaan naar huis? Oh, was ik maar dood. Oh, was ik maar dood. Wat een toestand, wat een toestand. Ja. Hoe staat het met het tweede en wezenfonds? Heetboek bedankt. bij de hand? Ik heb het hier voor me liggen, meneer. Nou, en? 95 weduwen en 14 oude zeelui genieten ondersteuning. Hoeveel weduwen komen er dan nou weer bij? Zeven, meneer. Zeven? Er zal wel weer een advertentie geplaatst moeten worden, meneer. Het fonds heeft al een belangrijk tekort. Ach, wat erg is dat. Wat is dat ja, erg, Clemens. Ja, ja, Clemens, de burgemeestersvrouw vraagt of je even binnen kan komen. Ja. Ze zit gewoon te huilen. Ja, ik heb nou geen tijd. Er is hier al gehuil genoeg. Tja, het is erg. Je kaps, hier heb je de kopie voor de circulaire. Zeg vooral tegen de drukker dat er haast bij is. Zeg, heel de prater is met de burgemeestersvrouw over om een oproeping te doen voor de nabestaanden. Zouden we dat nou wat doen, Clemens? We moeten ook al geld inzamelen voor de klok. Hm. Twee bedelpartijen is dat niet te veel. Ja, nou, uh, later maar. Kom je nog binnen? Ja, even maar. Ik heb nou huis geen tijd. Geld inzamelen voor de klok. Wat een onzin. Hm. Is Marietje naar huis gegaan? Ja. Het is helemaal overstuur. Ja, ja, het is erg. Ik voel mezelf ook zo wel ellendig. Het is een beroerde geschiedenis. Dat valt niet te ontkennen. Maar u moet het u toch niet te erg aantrekken. Dat is niet verstandig. Ja. Er vergaan meer schepen. Ik heb hier de opgave van Veritas. Over de maand oktober: vergaan 105 zeilschepen en 30 stoomschepen. In één maand bij de 1500 doden. Dat is heel wat, hè. Ja, als je de zee ziet zoals die vandaag is, zo glad... ...en met al die drijvende meeuwen... ...dan zou je niet geloven dat die zoveel mensen opeist, hè. We zijn even van huis weggelopen. Suits vertelt ons dat een bericht is binnengekomen. Ja, dat is zo. Is meneer Bos er niet? Daar is meneer. Is het waar meneer dat Barend is aangespoeld? Ja. Kan het zijn dat Geert nog leven is? Dat het gebeurt zo dikwijls dat ze in een roeiboot... Nee ho. die troost kan ik je niet geven. Niet alleen dat er een luik is aangespoeld. Het lijk was in staat van vergaande ontbinding. Maar als het Barend dan niet is... Scheper, maatselker van de verwachting heeft hem herkend. Hij kan zich dan vergist hebben. Ik kom je vragen op reis, meneer. Ik wil zelf een nieuwe diep gaan. Ja, wees nou verstandig, joh. Waar het moet toch begraven worden? Ja, ze er de doorgemeester van Nieuwe Diepgeur. Ik heb gehoord. Ik heb gehoord. Ik wil jou niet zien, dronkelop. Vooruit, van mijn kantoor. Wees maar, niet, wees, wees maar niet bang dat ik je zal vermoorden. Alle wat ik wil die bij zo'n kerel hier niet zien. Vooruit, Simon. Ja, ja, je hoeft voor mij geen felwacht te halen. Ik ga het mijn eigen wel weg. Ik wou alleen maar zeggen dat het uitgekomen is met een van zegen. Wil jij op dan daar, ja nee? Moet niet zo dicht bij me komen. Je moet, je moet nooit dicht bij een man komen die een mes bij zich heeft. Ik wil je niks doen. Ik wil alleen maar zeggen dat je gewaarschuwd hebt toen het schip op de, de heling lag. Dat weet je. Oh, vraag, vraag het aan je boekhouder en aan je dochter... Die waren erbij. Ik zeg dat je liegt. Ik heb met je patroon te maken en niet met jou. Mijn patroon? Die weet, weet, weet er niks van. Die laat het op, aan er een ander over. Kaps, kaps, jij was erbij. Heb ik gewaarschuwd, jou ja of nee? Ik was er niet bij. Je liegt. Je was er wel bij. Ik heb gezegd dat de hoop rot was. Als ik er wel bij was. Ik heb het niks gehoord. Je, je, doch, je dochter was er ook bij dat ik gewaarschuwd heb. Clementine, heb jij die dronkelab horen zeggen dat de hoop rot was? Vader... Geef antwoord. Ik... Ik ik, ik, ik heb het niet gehoord. Je liegt. Je hebt, je hebt het wel gehoord. Je moet het gehoord hebben. Ik heb gezegd dat de hoop rot was. Zonken was vaatjes. Nee. Nee, dat zei het niet. Ik wilde me nou Oh, heb jij soms ook gewaarschuwd? Nee, nee, dat denk ik niet. Dat zou ik liegen. Maar je dochter, je dochter zei nou dat ze niet gehoord had dat het schip rot was. Maar op de tweede avond van de storm, toen, toen ze met mij alleen bij mijn zuster Kriëtje was, toen had ze het wel gezegd. dat... Heb ik dat... toen... Ja, juffrouw, ja. Toen heb jij gezegd dat de hoop niet zeewaardig was. Dat weet je nog best... Toen zei ik toch, je vrouw, nou zit je te joggen. Want als je vader wist dat de hoop brood was... Ja, je vrouw, je liegt. Je bent begonnen te huilen. Je was bang dat de schepen overgaan. Daar was ik bij. Daar was het bij. Daar waren we allemaal bij. altijd zijn jullie gemeente dat En nou is genoeg. Durigheid te zeggen dat wij anders zijn. Wie geeft jullie gespuis jaar in je uit te vreten. Heb je niet genoeg fatsoen? Om ons te geloven, in plaats van die dronken schooier die op zijn menis staat te waalen. Jullie geloven, jullie! Zij lichten jij ligt. Man Mijn cadaver! Waarom heb je met de politie naar boord laten slepen? Geert was te trots om gehaald te worden. Schrik dat je bent, driedubbele schrik! Je hoeft niet naar de deur te wijzen, we gaan wel. Als ik hier nog langer bleef, dan zou ik je gezichtspug geschroft. Je zo vast Voor je tante zal ik maar aannemen dat je overspannen bent. De ophoop van zegen was zeewaardig. Heb ik geen verlies? Al is het schip geassureerd. En al had die kerel me gewaarschuwd. Wat gelogen is, moet ik als man van zaken een dronken lab vertrouwen die nergens meer werk vindt omdat hij niet bekwaam meer is zijn gereedschap te hanteren? Ik, ik, ik heb jou in je boekhouwer en je dochter gezegd. Dat dus zo'n drijvende dood Christus nooit houden kan. O, oh, Geert. Een buiten, een beest. Oh, met al die anderen. Oh, God, hoe kon je het toelaten. Oh, geef me een reisstand om zelf in niet nieuwe te gaan. Dan, dan zal ik met niks meer praten. Nee, er je uit. Een meid die me zo verlegen was eruit ik, ik weet niet wat ik allemaal gezegd. Ik geloof niet dat jij het wist. Oh, dus het zou je nog erger zijn dan een beest. De waterschout zegt dat het niet nodig is... ...om mensen naar nieuwe diepte sturen. Oh, niet nodig. Niet nodig. O oh, God, dat moet je nou Als jij ooit weer een stap op mijn kantoor zet... Ik zal op jouw kantoor niet meer komen. Ik vraag me af, vader. Hoe ik ooit weer achting voor jou. Ooit weer achting voor mezelf kan oh, krijgen. Is het niet om dool te worden... die meid zo in staat zijn mijn goede naam te bederven. Wil je ook nog wel gewoon is eerst de weg, begrepen? Ja, meneer. Wat zeg je van jou? Is dat optreden van zo'n meid? Ze was overspannen. Zijn we dat niet allemaal? Dat hele nes deugde niet. Ja... 73 in ieder geval. Hallo? Spreek ik met de assuradueur, met Dirk, hè? Ja, met Bos. Ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar uh, met de hoop is het mis. Nou ja, een luik afgespoeld met mijn merk en het lijk van een matroos. Wat zie je? Mama man gebruikt me toch je verstand, 62 dagen uitgesloten, absoluut uitgesloten. Dan hadden we het al gehoord. Nee, dat schip is met een aardje. Wat? Hm. Nou, het liefst zo wel mogelijk. Ik hou ervan om de zaken maar zo vlug mogelijk af te doen, hè. Ja, dat is goed, ja. Voor 14.000 gulden, ja. Goed, afgesproken, oké. Waar heb je de portefeuille met polissen? Die ligt in uw brandkast, meneer. Achter de effectentrommel. Kan je niet kloppen, knier? Ik... Ik wou... Ik... Ik wou... Je had hier vijf minuten eerder moeten zijn... had je kunnen horen hoe die meid... die bij jou inwoont hier aan schandaal schopte... dat weinig gescheeld over ik had haar door de politie laten weghalen. Is... Nou... Welkom nou, maar verder. Is... Is het waar, meneer? Meneer, is het waar? De pastoor, die zei dat. Ja. Met jou, met jou heb ik medelijden. Jou heb ik gekend als een fatsoenlijke vrouw. En je man ook. Maar je kinderen, het is hard om het te zeggen bij zo'n slag. Je kinderen en die nicht van je hebben nooit gerucht. Hoeveel jaren ben je niet bij mij over de vloer gekomen tot je zoon geëerd. Maar met zijn vuisten dreigde, maar grijze haren bespotte, maar bijna de deur uitsmiet. En Je andere zoon. Krieg! Krieg, wat is er? Kaps! Water! Vlug! Ze is wel gevallen. Hier is water, ja. meneer. Maak op had en de vloer Zal ik mevrouw of uw dochter even roepen? Ja. Nee. Nee, laat maar, ze komt wel bij. Voel je je wat beter? Ja, laat hem maar uit houden. Hij woont niet weg. Hij woont niet weg. Met een eigen handen heb ik. Heb ik zijn handen van de deur. ...was mij. Jij hebt je niks te Voor voor vroeg, ging ...heb ik hem de ringen van zijn vader is zijn ober gehangen... ...als een... ...als een offerdeer. Kom. Van mijn oudste jongen heb ik aan de haven... ...geen afgesnijd genomen. Als je te laat komt waar ze kijk ik je met reden oog meer aan. Kijk ik je nooit meer aan. Hou op, in godsnaam, hou op. Twaalf jaar geleden, met de Clementine. Heb ik hier ook zo gezegd. Ja, doe, wees nou sterk. Leemans. Oh, oh. Arme beste knieën. Wat ben ik met je begaan. Oh, het is erg. Het doe. is verschrikkelijk. Twee zoons. Ach, ach, ach. Arme knieën. En oh, man... We mannen. vier. Nou, maar wees jij maar niet ongerust, hoor. We hebben een oproeping geschreven, de vrouw van de burgemeester ik. En die gaat morgen al de krant in. Hier, kaps. Nou, meneer. Je moet sterk zijn. Ja, laat er nou nog even zitten, Clemens. Ik heb een paar koude koteletten die erop zullen knappen. En, uh, laten we nou maar vrede sluiten, hè? Oh, je hebt er toch niks op tegen dat ze weer komt schoonmaken? Nee, wij zullen je niet vergeten hoor. Dag knieën, sterkte. Nee, we zullen je niet vergeten. Nou is mijn enige hoop nog. Het kind van mijn nichtje. Het kind? Ja, het ongeluk komt er nog bij. Ze is zwanger van mijn zoon. Ongeluk. Nee, hey, hey, dat is geen ongeluk. En dat vertel je zomaar. Heb jij die onzedelijkheid onder je eigen dak? Ken jij dan niet de statuten van het fonds dat geen ondersteuning wordt uitgekeerd aan wie een ergerlijk leven leidt of zich naar ons gevoelen niet goed gedraagt? Je moet zelf maar weten. Hoe ze met me willen. Nee. Ja, dat zal een tour met de commissie worden neergezet. Met de commissie van Vons, ja, het Ja, ik kom. Je zoon, die in de gevangenis heeft gezeten, en je nicht, die mij. fijn. Ik zal mijn best doen. Ik zal, op mijn woord, hier voor uitspraak zijn. Maar beloven, beloven kan ik niks. Er zijn zeven nieuwe gezinnen die nou op ondersteuning wachten. Nee, nee, blijf nou maar even zitten. Mevrouw, wil je wat meegeven? Hier, knieer, dat is voor jou. Of je het pannetje bij gelegenheid wil aanreiken, En of je zaterdag weer wil komen schoonmaken. Hm? Zaterdag. Beste met je knier? Nee, wacht maar. Ik zou de deur wel voor je open doen. Hm? Meijermans spel van de zee, op hoop van zegen... ...voor de microfoon bewerkt door Willem van Kapellen ...werd gespeeld door Mien van Kerkhoven-Kling als Kniertje. Jan Borges als Geert. Alex Vaassen junior als Barend. Irene Poorter als Jo. Louis de Bree als Kobus. Jo Fischer als Daantje. Constant van Kerkhoven als Rederbos. Eva Jansen als Mathilde zijn vrouw. Joke Hagelen als Plementine zijn dochter. André Karel als Simon... Tony Huurdeman als marietje, Harry Bronk als mees, Rien van Noppen als boekhouder Kaps, Miep van den Berg als Saart, Betty Kapsenberg als Truus, Jan de Lang als Jelle, Danotte de Marcas en Jos Brink als de veldwachters. De regie had Jan C. Hubert.